Mariette Krol met het NOS Journaal. Zorg krijgen vaak geen passende zorg of die zorg komt niet op tijd... doordat gemeenten en jeugdzorgorganisaties te veel bezig zijn met hun eigen belang. Dat zegt kinderombudsman Mark Dullaert. Door de bezuinigingen kijken alle partijen naar de kosten... en schuiven ze kinderen door naar goedkopere zorg of naar een volgend loket. Ouders worden daardoor van het kastje naar de muur gestuurd, zegt Dullaert. Ook gaan ambtenaren volgens de kinderombudsman... vaak op de stoel van de zorgprofessional zitten. Vrijwel alle fractievoorzitters van de politieke partijen in de Tweede Kamer... doen een gezamenlijke oproep om het debat over asielzoekers te voeren... op basis van argumenten. Stop met intimideren en bedreigen... staat vanochtend boven een ingezonden stuk in de Volkskrant. De politici maken zich zorgen over de toon van het debat. In de peilingwijze van deze maand is de PVV opnieuw de grootste partij. De partij wint nog eens zes zetels en komt uit op 33 tot 37 zetels, een record... Vorige maand won de PVV al zeven zetels. En dit soort stijgingen is ongewoon in de peilingwijzer. Het is een gewogen gemiddelde van verschillende politieke peilingen. Het onderzoek blijkt dat vooral kiezers van de SP en de VVD overstappen naar de PVV. Vooral vanwege de asielzoekers. De VVD is de tweede partij met 20 tot 24 zetels. Koning Willem-Alexander heeft in China een stevige toespraak gehouden over het belang van mensenrechten en onafhankelijke rechtbanken. Op een prestigieuze Chinese bestuursopleiding overlaadde hij China met complimenten. Maar hij zei ook dat onafhankelijke rechtbanken en inspecties de garantie zijn dat mensen eerlijk en in overeenstemming met de wet worden behandeld. Rijkswaterstaat maakt vandaag de op- en afritten op de A7 bij Scheemda in Groningen-Stroever. Het afgelopen jaar zijn er veel ongelukken gebeurd. Automobilisten vlogen er uit de bocht. Alleen al in september gebeurde dat zes keer. Het stroever maken van de A7 moet het probleem oplossen. Het weer, kans op mist, later overwegend bewolkt, soms wat regen, 14 tot 17 graden. Morgen en vrijdag meer zon. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad op de A15 Rotterdam-Europoor tussen Rotterdam-Charlo's en Spijkenissen... 6 kilometer na een ongeluk. De linkerrijstrook is daar dicht. Op de A27 Breda-Utrecht tussen Goorikum en Lexmond, 3 kilometer...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 Dus pak je radio, radio. ren naar Frans en zet hem op 106.9. Yeah. Zfm. ZFM, 24 uur per dag. hete zomer. De Zoute Zee slaakt een diepe zilte zucht.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 Don't look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 Is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 Baby, living in sin And hey, I gotta know ghost town